Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Benghazi is het konvooi van de Britse ambassadeur beschoten. Daarbij zijn twee lijfwachten gewond geraakt. De aanval was vlakbij het Britse consulaat in Benghazi. Het is nog niet duidelijk wie achter de beschieting zit. Benghazi was het bolwerk van het verzet tegen de Libische leider Gaddafi, die vorig jaar is gedood. De veiligheidssituatie is er de laatste tijd verslechterd. Vorige week ontplofte een bom bij de Amerikaanse ambassade. Eerder werd een gebouw van het Rode Kruis bestookt. En ook was er een aanslag op een konvooi van de Verenigde Naties. In Waddingsveen is vanmiddag bij een tankstation een neergeschoten man gevonden. De toedracht is onduidelijk. De politie weet niet of de man bij het tankstation is neergeschoten of ergens anders. De man is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. Het tankstation is niet overvallen. De politie roept getuigen op zich te melden. Het computerbeveiligingsbedrijf Kaspersky zegt dat de makers van twee virussen... die zijn gericht tegen het Iraanse kernenergieprogramma, hebben samengewerkt. Volgens medewerkers van Kaspersky is een deel van het Stuxnet en Flame computervirus bijna identiek. Wereldwijd wordt geprobeerd te achterhalen wie verantwoordelijk zijn voor beide virussen. Het Stuxnet-virus leidde in 2010 tot problemen in de uraniumverrijkingsfabriek bij de Iraanse stad Natans... Het bestaan van het flame-virus werd vorige maand bekend. Het wordt gezien als het meest geavanceerde computervirus ooit. Als vast komt te staan dat beide virussen door Amerikanen zijn gemaakt, is dat pijnlijk voor president Obama. Hij beschuldigde juist andere landen van computerspionage. Het weer vannacht bewolkt en kans op een bui bij een graad of 11. Ook morgen overdag vrij veel bewolking en buien met kans op onweer en dan 14 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden vandaag plaats op de A20 tussen Rotterdam en Gouda en de A28 tussen Assen en Groningen. Ook op andere wegen kan de politie op snelheid controleren. Niet alle controles zijn vooraf bekendgemaakt. Tot zover de verkeersinformatie.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 So clearly But you're nowhere around The nights are so lonely The days are so sad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 Is alles in mijn leven killer? Zonder jou is alles plotseling veel stiller. Zonder jou is wat voorheen vertrouwd was niet vertrouwd. En zonder jou tegen mijn aan is elke nacht weer koud. Hoewel jij vaak dreigt als weg te gaan. Ik, wil gewoon een spel. ik heb je aangehoord, maar niets gedaan Totdat je zei, nou dan maar wel Lang geslagen heb ik op bed gezeten toen jij de deur had gesleten, zomaar, ik heb je zomaar laten gaan. Zonder jou is alles in het huis veel killer. Zonder jou.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 And his wife, there. See it in the bravery of a man who saved your life. Find it in my mother's eyes, looking at her child. It's everywhere.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 I want uh, one, two, three, four. Hmm? Je n'ai pas envie de rentrer tout seul Si ce soir Je pas envie de rentrer chez moi Si ce soir Je pas envie de fermer ma gueule Si ce soir Je envie de me casser la voix. I Vond van Ik heb